Katrien Straatman met het NOS-journaal. Willem Holleder kreeg in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught... post toegespeeld via zijn toenmalige advocaat Stijn Franke, meldt de Telegraaf. Zo had Holleder contact met de buitenwereld, terwijl hij dat niet mag. De politie en het OM houden er rekening mee... ...dat de advocaat ook brieven van Holleder naar buiten heeft gesmokkeld. Het OM is woedend op Franke en zegt dat hij in strijd met de regels heeft gehandeld. Franke wil niet reageren op de berichten. Steeds minder vrouwen bevallen thuis. Volgens het AD Beviel in 2015 slechts 13% van de vrouwen thuis. Tien jaar geleden was dat nog 23%. Volgens gynaecologen komt de daling onder meer... door de toenemende vraag naar pijnstilling. Die mag alleen in het ziekenhuis worden toegediend. Het KNMI waarschuwt vanmiddag en vanavond voor zware windstoten. In het hele land kunnen windstoten van 90 tot 130 kilometer per uur voorkomen. Het hoogtepunt van de storm wordt tussen 4 uur vanmiddag en 8 uur vanavond verwacht. Volgens het KNMI kan de westerstorm voor flinke vertragingen zorgen. En daarom rijden er vandaag minder treinen. En ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen. Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. Vanaf volgend jaar gaat er minder geld naar onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand. In een brandbrief is het ministerie van Onderwijs gevraagd om de bezuiniging ongedaan te maken. Van de 13 miljoen Nederlanders die 15 maart hun stem uit mogen brengen, is bijna een kwart 65 jaar of ouder. Bij de verkiezingen in 2012 was dat nog 22 procent. Volgens het CBS heeft die stijging vooral te maken met het effect van de naoorlogse babyboom. Die geboortegolf liep tot 1955. Het weer, het is zacht en regenachtig vandaag. En er staat dus veel wind. Voor vanmiddag en vanavond wordt een westerstorm verwacht. In een groot deel van het land kunnen zware tot zeer zware windstoten voorkomen. Pas laat in de avond neemt de wind langzaam weer af. Morgen kalmer en met 7 graden minder zacht. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Everybody was...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 On the go Fighting. Naast was mij een stevige. Zit... Ja, dat was een stevige om te beginnen, Ben. Uh, mijn naam is Cor Draaier. naast mij zit uh, Ben Zonneveld. Goedemorgen. En... Ja, goedemorgen. Ik ben de tijd niet gezien. Nee. nee. <laughs> Gisteren nog. Ja. Um, wat hebben we allemaal op het programma staan vandaag? Nou, uh, we zullen eerst even de normale dingen doornemen die we elke, elke week doen. De techniek en de regie wordt gedaan door Casper Gunnarsson. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindregie is van Gerry Rutte. En die doet ook de koffie. Of uh, Gert van Kuik moet het nog een beetje gaan doen. De presentatie hebben we het al over gehad. Wij gaan uh, straks gelijk praten met Nathalie Lindeboon. Welkom, je bent er al. Goedemorgen. Daarna met Toos van Bergen over de Classic Concerts. En dan verwachten wij... De excellentie Daisy, Bouters, Daisy Schouten. neem maar niet kwalijk. Ja, die zit ook in mijn kop over het proces. Maar we hebben het over de kinderburgemeester van deze week en die is verkozen. Daisy Schouten is op het ogenblik bezig wel met het doorknippen van haar eerste lint. Oeh, dat is wel leuk. Dan hebben we in de tweede uur, uh, daar zou wethouder Gerard Kuipers komen. Maar we hebben begrepen, die is uh, afgebeld, die kon nog niet. Want de toeristische visie is nog niet door de gemeenteraad gekomen. Dat was de reden. Je kan hem mooi verdedigen hier. Ja, dat is, uh, dat is ook zo. En uh, nu krijgen we Jan Beelen, die komt wat vertellen over... Uh... Ja, ik weet niet. Ik heb gezien dat hij zou komen, maar... Nou, uh, aan jou, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb even in een landelijke programma zitten spitten, dus... Ja. Nou, verder hebben we dan als tweede gast Albert-Jan Vos. En die gaat iets vertellen over het CFM Luister- en Omgevingsonderzoek. En als laatste hebben we Daisy Correa. En dat is een vaderzangeres en die is weer terug in Zandvoort voor een optreden. Nou, Ben, ik heb daar gisteren even wat naspeuringen gedaan op internet. Ik heb vanmorgen geluisterd. Deze hey, ze zingt echt wel mooi. Ja, ze zingt echt heel... Komt zij uit Zandvoort eigenlijk? Ze is in Amsterdam geboren. Oh, dat nou. heb ik begrepen uit het okay. hele verhaal. We gaan het vragen met de... Nathalie. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het maandelijks gesprek, want nou ja, je kunt het ook elke week doen... want jullie barsten van uh, activiteiten en er ligt nu alweer een uh, nieuwe voor ons. Ja. En die is uh, zeer binnenkort. Ja. Heb je voor zaterdag 11 maart nog uh, speerpunten? Zaterdag 11 maart is NL Doet. Nou is dit een dorp wat uh, bekend staat om mensen die veel doen. Maar er zijn vast nog mensen die kennis moeten maken met vrijwilligerswerk. En uh, dat is ook heel erg leuk voor uh, jongeren. NL Doet uh, hebben wij op zaterdag 11 maart van 12 tot 3 het pimpen van de hangplek. En de hangplek dat is uh, tegenover de brandweerkazerne. Een plek waar jongeren even zonder dat wij volwassenen met ze meekijken lekker bij elkaar kunnen zijn, kunnen hangen letterlijk. En uh, nou, daar willen we eigenlijk nog een iets uitnodigendere plek van maken, met ook een trapveldje erbij. En daar kunnen we nog wel wat handen bij gebruiken. Ja, ik, uh, ik ken die plek. Ik rijd wel eens langs op het fietspad. ik dan ook. Ja, ja. Nou, <lacht> ja. Ik, ja. <lacht> ik hang weer in de kroeg. <lacht> maar dan rijd er inderdaad langs en dan zie je dat. Het ziet er een beetje armetierig ziet het eruit. Nou. Het lijkt een beetje een schaalplek van de zwerver. <lacht> nou, maar er mag precies. wat al gebeuren, precies. Dat ja. willen we. En we willen ook eigenlijk dat je er wat meer kan bewegen. Dat je lekker kan voetballen. Dat je buiten het hangen ook nog wat anders kan doen. Ja, die, uh, dat, uh, die container staat daar. Dat ziet er allemaal leuk uit. Maar de Romeinen is er gewoon een zandberg. Ja, nou en, en daar willen ze wat aan gaan doen. Uh, ja, en, wat... en ik zou zeggen, uh, uh, kom helpen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste van NL Doet. Al die mensen die denken van, goh, ik zou best eens iets qua vrijwilligerswerk willen doen. Of ik wilde wel eens weten wat het jeugd- en jongerenwerk in Zandvoort doet. En, en wat is dat nou zo'n hangpunt? Plek. Kom, kom bij ons. Maar loop je dan niet de kans bijvoorbeeld dat, uh, dat een aantal mensen iets gaan doen daar op die plek. Dat het er leuker uit gaat zien. Hmm? En dat die jongeren zeggen, nou dit is helemaal niks. En die trappen de boel in elkaar. Nee, maar de jongeren die gaan geheid ook zelf komen op dat moment. Want er zijn ja. natuurlijk al heel veel jongeren die gebruik maken van deze plek. En die gaan zelf ook meehelpen. Ja. Zie jij uh, uh, een soort kruisbestuiving met de uh, jongelui die daar hangen. En die ook bij jullie in, uh, in het pluspunt komen om iets te doen te helpen, als wij willen? Uh, ja, uh, wat wij zien is dat uh, heel veel jongeren uh, soms starten bij onze chill-out. En die is dan meer ook voor kinderen. Uh, dan... Uh, uh, doorgaan naar het, het jeugdhonk en ietsje later ook nog weer de hangplek bezoeken. En we hebben natuurlijk twee zeer bevlogen jeugd- en jongerenwerkers. En uh, die betrekken ze ook wel weer bij dingen die ze leuk vinden. Want vrijwilligerswerk is iets doen wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. En ik weet zeker dat er jongeren zijn die bijvoorbeeld meehelpen weer bij de kinderdisco. Ben, daarom doe ik bij de radio dingen. Ja, vind ik leuk. Dat is ook vrijwilligerswerk. Als je, ja. nou, als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Want nee. dan, dan is het ook niet meer... Uh, het vrijwilligerswerk onder het moeten. Ja, nee, maar euh, wat het over uh, NL doet, hè, ja. en neem aan dat het niet het enige speerpunt is in Zandvoort. En je zegt zelf: uh, als mensen zouden willen meewerken aan het vrijwilligerswerk, kunnen ze altijd bij ons terecht. Ja. Uh, men hoort dit nu. En men wil niet uh, pimpen, maar wel iets anders doen? Dan uh, zou ik zeggen, uh, bel maandagochtend uh, meteen. Uh, en dan uh, laat je naam en telefoonnummer achter bij ons balie. En dan gaan we contact opnemen. En dan gaan we een afspraak maken om te kijken... welk vrijwilligerswerk het beste bij je past. En dat kan iets zijn, juist waar je heel erg goed in bent. Maar wat ook heel leuk is, dat mensen soms zeggen... Van, ik wil juist iets heel anders, iets heel erg nieuws gaan doen. Dat kan ook. Hebben wij het niet in huis, dan kijken we samen met jou altijd naar... Nou, wat is er nog meer in Zandvoort, want Zandvoort barst van het vrijwilligerswerk. Dus waar kan je dan nou wel terecht? Uh, wij zoeken in elk geval actueel vrijwillige vervoerders. Mensen uh, helpen om uh, met jouw auto naar het zieke, uh, ziekenhuis bijvoorbeeld te gaan. Afspraak bij een uh, specialist. Dat is niet iets wat je vanuit Zandvoort uh, makkelijk met het openbaar vervoer doet... als je slechter been bent. En voor heel veel ouderen is het ook gewoon heel fijn... om onderweg even dat praatje met die chauffeur te kunnen maken. Nou, stel dat je zegt van... goh, ik heb die auto en ik heb één keer per week of één keer per 14 dagen daar best even tijd voor, dan krijg je natuurlijk ook een onkostenvergoeding voor oh. de auto. Ja? Dus daar zoeken wij mensen voor. En wij zoeken boodschappenvrijwilligers. vrijwilligers. En uh, iedereen doet boodschappen, meestal meerdere keren per week. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om een paar uh, inwoners van Zandvoort bereid te vinden om even een tas met boodschappen voor iemand uh, in de eigen wijk mee te nemen. Doe, doe je dan zelf boodschappen of neem je de uh, meneer of mevrouw mee om boodschappen te doen? Dat is wisselend. Het want, uh, veelal zijn het mensen die zelf niet meer de boodschappen kunnen doen. Dus dan krijg je een lijstje mee. En dan is het ook niet de bedoeling dat je drie supermarkten afgaat. Maar gewoon bij één <lacht> supermarkt. En, nee, maar dat zeg ik er heel ja, uitdrukkelijk ja, nee, bij. Dat, dat lijkt me duidelijk. En er zijn ook aanvragen waarbij mensen het heel fijn vinden... om onder begeleiding boodschappen te doen. Maar dan stellen we de vraag ook anders aan de vrijwilliger. Hoezo stel je hem dan anders? Nou, uh, het is wat anders of je samen met iemand boodschappen uh, ja. gaat doen... dan dat je zegt van goh, ik neem ergens een derde dagen... de lijst van die mevrouw of meneer mee. Als ik net uit mijn werk kom en zelf boodschappen ga ja, doen. Dus dan dat dan is leef je even dat een... af en dan is Precies, het klaar. En Anders ja. heb je wat meer tijd nodig om die uh, meneer of mevrouw mee even te nemen. op te halen, ja, echt, ja. Ja, ja. Dus dat is even een, uh, een andere manier weer van, uh, van inzetten. Is het een grote groep mensen die niet meer op eigen gelegenheid boodschappen kunnen doen omdat het te zwaar is? Uh, het is een aanvraag die heel regelmatig bij ons uh, komt. En dat zijn soms mensen die een periode vanwege de gezondheid dat even niet meer kunnen. Het zijn ook mensen die chronisch ziek zijn waarbij dat niet meer lukt. Maar er zijn natuurlijk ook ouderen die uh, met de belbus en de rollator iedere keer een paar boodschapjes meenemen. En zich op die manier fantastisch redden. Ja, ja, ja daar hebben ze ook nog een uitje in. Uh, Precies. Even, ja, ja. Ja, ja. Nee, hoor, ja, dat dus... is zeker zo. En, dat kan dus heel breed zijn inderdaad. Maar goed, dat zijn dus in ieder geval al twee ja. uh, categorieën die jij zoekt. Vrijwilligers, vervoerders, vrijwillige vervoerders, ja. dat is uh, mensen naar en van het ziekenhuis brengen of naar een andere afspraak. Ja. Ja. En boodschappenvrijwilligers, vrijwilligers, of je neemt de boodschappen mee voor de persoon, ja. of als het uitkomt kan je de persoon meenemen. Ja. Dat, zijn ja, de dat is net, dat is net hoe, de, hoe de vraag is. Ja, Volgens mij staat het vanochtend allemaal een beetje uh, in thema doen. Van wat kan je voor dorp doen? Of uh, wat kan je bijvoorbeeld bij Pluspunt doen? Nou, wat kan je bij Pluspunt doen? Dat is het project Ook Samen. Ook Samen is eigenlijk voor iedereen die het fijn vindt om anderen te ontmoeten. Om uh, samen iets creatiefs te doen. Of om een spelletje te doen. Um, dat hebben we uh, twee middagen per week. Uh, dinsdag en donderdagmiddag. En ook drie zoeken zondagen per maand. Omdat de zondag voor heel veel mensen een moment is uh, ja, waarop het wat rustiger is. Er zijn wat minder mensen op straat. En als je dan alleen woont kan dat ook best ja, wat, wat stil zijn. Dus dat is een fantastisch moment om erop uit te gaan. Uh, en dan hebben we heel regelmatig allerlei leuke activiteiten. En de activiteit die ik vandaag mee heb gekregen van de collega dat is donderdag 2 maart uh, schilderen met uh, bijenwas. En er worden dus schilderijtjes gemaakt en allerlei andere mooie dingen. En natuurlijk zijn er dan creatieve vrijwilligers aanwezig... die je daarbij helpen. En ik moet jullie eerlijk zeggen... ik ben zelf helemaal niet creatief. Nou. Ik ben altijd weer... Nee, nee, laten we heel eerlijk zijn. ben ook creatief. Ja, dat is een andere manier. Maar zeker niet met mooie dingen maken. Ik, ben altijd, ik vind het altijd weer geweldig wat mensen maken. Onder aansturing van hele enthousiaste vrijwilligers. Maar nou dacht ik altijd dat je ging verven met verf. Maar met bijen was uh, hey, zie je? Dat dus ook nou dat, dat, dat heb ik dan zelf ook. Hè. Dat ik denk, wat doen ze nu weer? En wat wordt het mooi? ja. Nou, je ja? je barst eigenlijk ook inderdaad van die activiteiten. Ik was er dinsdag eventjes. en ja. uh, Toen was net de open eettafel opgeruimd. Toen kwamen er brei spullen, klopt, alles klopt. weer. Klopt, uh, klopt. Ja, dat is ook zo. Er uitgegooid, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is eigenlijk ook, ook waar we voor staan. Hè. We willen dat je dat, je dat doet uh, waar je blij van wordt. En als je uh, wat, uh, Dat is voor de een breien en voor de ander iets creatiefs. En voor de ander vrijwilligerswerk. En misschien ook ben je op het een moment vrijwilliger. En op het andere moment ben je weer deelnemer bij een ja, cursus. En dat is ook de bedoeling. Zie je dat ook gebeuren? Ja. ja, ja. Dat is leuk. Ja, ik zie mensen vaak in, in uh, uh, verschillende settingen weer terug. En dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, dan leg ik leg dat dan het verband vrijwilliger en ook, uh, ook gebruik maken van. Ja, natuurlijk. En dat mag, toch? Nee, maar jullie en ik wij zijn mensen met, met allerlei verschillende... Kleuren in onze persoonlijkheid. Dus ik ben ook, ik ben, ik ben moeder, ik ben mantelzorger, ik ben vrijwilliger. Nou, en ik bedoel, en dat zie je bij ons binnen ook. Dat, dat die verschillende onderdelen van mensen komen terug. En dat is alleen maar heel erg mooi. En, en, en de bezoekers, hè, voor dat soort uh, dagen? Ja. Zijn het ook mensen die een beetje, uh, als ze alleen maar thuis zitten aan het vereenzamen zijn, dat er eigenlijk nooit meer mensen komen. En omdat ze daar komen, komen ze weer een beetje onder de mensen? Die me de er zitten mensen tussen waarbij dat speelt. Waarbij uh, elkaar ontmoeten op een, een, een plek uh, in de samenleving heel belangrijk is. Ook omdat je daar dan ja. weer nieuwe vrienden maakt. En dan op een ander moment weer even koffie met elkaar kan, uh, kan drinken. Uh, er zijn vrijwilligers bij die het juist weer heel erg leuk vinden... om iets te kunnen betekenen voor een ander. Dus op die manier is het ook heel verschillend. En er zitten bijvoorbeeld bij de breiklub ook mensen... die het fantastisch vinden dat ze breien voor een goed doel. En die daar weer heel enthousiast van worden. Ja, ja ik... ik, ik, ik Hoor ik zo aan. En uh, als ik dan denk hoe vroeger de bejaardentehuizen uh, werkten. Ja. Daar had je ook een hele grote uh, zaal vaak. De koffiezaal. Maar daar werden ook allemaal activiteiten in gedaan. En dat is natuurlijk nu allemaal weggevallen. En, bijna wel. Bijna wel. Ja, ja. En jullie zijn een beetje in het gat gesprongen. Nou, gat gesprongen. Het, het is een behoefte die mensen hebben. Met elkaar omgaan en met elkaar praten. Met elkaar zien. Ja, ja. Nou, wat, wat wij eigenlijk heel erg uh, willen. Is dat iedereen kan meedoen. Of je nou chronisch ziek gehandicapt bent. Of, of werkeloos... Uh, gewoon huisvrouw, nou het maar en de mensen in, in elk gedaante dat je mee kan doen. En dat je mee kan doen op een manier die passend is bij jou. En waardoor je je prettig voelt in deze ja. uh, uh, maatschappij en in dit dorp. Dat, dat is wat wij met elkaar daar proberen neer te zetten. Ja, ik ben ook twaalf jaar lang vrijwilliger geweest bij uh, de voorganger van jullie. Uh, ja. ja, nou er is, er is zat te doen en over het aantal vrijwilligers in Zandvoort hebben we het al, ja. uh, al ja. een paar keer gehad. Uh, je stekt het nu wel een beetje naar de ouderen. Um... Mm maar er is ook zat te doen voor de jongeren. Er is ook zeker zat te doen voor jongeren. We hebben ook een uitgebreid programma... Voor, rondom uh, jeugd en, uh, en jongeren. Dat is absoluut zo. En daarnaast richten we ons ook weer... Uh, op, op andere groepen. Bijvoorbeeld op de mantelzorgers. Hè? Uh, doordat wat jullie net al zeiden... van de bejaardenhuizen eigenlijk niet meer uh, bestaan... mensen veel langer zelfstandig thuis wonen... is er ook een veel groter beroep gedaan... tegenwoordig op mantelzorgers. Nou, heel veel mensen beginnen zich... zo langzamerhand te realiseren... Hey, dat ik uh, de hele week uh, heel veel uren per dag voor mijn partner zorg. Dat is toch ja, best uh, pittig. En ik kan daar wel wat steun bij gebruiken. Nou, als mensen dat denken. van goh, Ik kan daar best wat steun bij gebruiken. Dan kunnen ze contact opnemen. Want dan gaan wij kijken hoe we daarbij kunnen helpen. Het is een beetje gegroeid. Hè? Als je samen bent. En de ene wordt wat zwakker als de andere. Dan ga je ervoor zorgen. En op een gegeven moment wordt dat, uh, is het meer werk als een relatie. Ja. Mantelzorgen overkomt je. Vrijwilligerswerk. Daar kies je voor mantelzorgen zorgen overkomt je, omdat je ouders uh, ziek worden, of je partner. En ja, daar kan je eigenlijk ook niet uitstappen. Want als je getrouwd bent met iemand die chronisch ziek is, daar stap je niet zomaar uit. Maar het kan wel een hele zware wissel op je uh, trekken. En vaak voelen mensen zich daar dan ook nog schuldig over. Want we hadden gezegd, tot de dood ontscheidt. Ja. En dat en is dan ook, dan ook zo. Maar dat zegt helemaal niet dat je het helemaal in je eentje moet doen. Nee. Op andere momenten heb je toch ook hulp bij dingen. Dus waarom hierbij ja. niet? Die groep van mantelzorgers, he, die hebben ook een, uh, een bijeenkomst bij jullie. Ja, ja, we hebben een, een, een lotgenotengroep. En dat lotgenotengroep dat klinkt heel zwaar. Het is een groep waarbij mensen ook gewoon ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. En dat wordt ook begeleid door een mantelzorgconsulent. En die kan ook weer tips geven over wat er bijvoorbeeld mogelijk is. Dat je bijvoorbeeld een respijtvrijwilliger kan vragen. Iemand die past bij degene waarvoor jij zorgt. En die bijvoorbeeld een middag per week iets gezelligs doet met jouw partner. Waardoor jij die middag even de handen vrij hebt. Nee, maar dat je wel eens met, uh, met die mensen praat, voelen ze die behoefte ook. Ja, zeker. Alleen mijn ervaring is dat mensen heel bescheiden zijn in het vragen. Dus wat dat betreft uh, dat uh, was, uh... blijf ik het herhalen. Je ja, ja. hoeft het dus niet alleen te doen. Dat is uh, uh, wat er zo allemaal nog speelt. Ja. Er speelt ook iets in het dorp. Er speelt ook iets in het dorp. En dat noemen wij de Blauwe Tram. Daar nou mogen we al open en bloot over... Uh, ja hoor, sinds uh, januari uh, heb ik de uh, opdracht gekregen om van de Blauwe Tram een wijksteunpunt uh, te gaan maken. Uh, dat, dat duurt allemaal nog wel even voordat dat een heel bruisend centrum is. Maar dat is zeker de bedoeling. Uh, we willen daar ook een plek maken passend bij het centrum van Zandvoort. Want daar wonen weer andere mensen dan in Noord. Passend bij het centrum van Zandvoort. Aansluitend bij de wensen en behoeftes van de mensen die in het centrum wonen. En het beleid op dit moment. Gaan we daar een, een, een mooi verhaal maken. Met elkaar. Want dat ga ik met de inwoners van Zandvoort doen. Nou is het in uh, Noord... In het gebouw is het natuurlijk altijd druk. En daar zie je ook mensen uit het centrum komen. Ja. Hoe is die verhouding? Zie je meer Noordse als, als Dorpse? Ja je, Omdat het Noord, is. ja, je ziet meer Noordse dan Dorpse. En ik denk dat het heel goed is om een centrum in het centrum te mm -hmm. krijgen. Omdat als je daar dus mensen ontmoet op de koffieochtend... dan is het ook veel makkelijker om een paar dagen daarna weer met elkaar af te spreken. Of om diegene even te bellen van ik ben ziek, kan jij dat boodschapje voor me doen? <coughs> en dat is ook wat we willen bereiken. En... Het, jij hebt gelijk. Het is, ik vind het ook heel fijn. Het is bruisend in Noord als je binnenkomt. Maar dat was het ook niet op dag 1. Daar hebben we nee, ook nee, een nee. aantal jaren flink aan moeten bouwen. Ja. En dat moeten we in de blauwe tram ook gaan doen. En in de blauwe tram moeten we nu eigenlijk eerst... ook nog aan de slag met dat het gebouw even ietsje anders aanvoelt... als je binnenkomt. Mm -hmm. Want bij Iedereen roept tegen mij... Nou, het voelt hier als een soort van ziekenhu School. ziekenhuisschool <laughs> School. aan... als je binnenkomt. Ja. Dus het, er moet wat aan de sfeer ja. gebeuren. Dus ik ben nu vooral scheppend bezig. En dan gaan we echt dat wij steunpunt inrichten. En nou dan hoop ik ook dat, maar dan weet ik zeker dat er heel veel enthousiaste mensen uit het centrum gaan opstaan die willen helpen. Wanneer verwacht je daar uh, een soort van open te gaan? Daar durf ik nog helemaal niks nee. over te zeggen, maar als ik meer weet, kom ik daar heel graag voor terug. Mooi, dat willen, ja? we, willen we dan graag horen. Nathalie, bedankt voor de uitleg. Uh, NL Doet. Ja. Je kan altijd vragen bij uh, ook Zandvoort Pluspunt ja. of je wat leuks kan doen. Zekers. Dankjewel. Altijd welkom. Dank je wel. De tafel is aangeschoven deze keer niet eens Peter Tromp, maar Toos Toos van en, harte welkom. Daar zijn we Dankjewel. wel eens blauw. Ja. Ja, oh. Peter, altijd welkom, maar als Toos komt dat is ook altijd gezellig. En we gaan het hebben over uh, van Bach tot Bernstein. Ik heb ja. een prachtige folder liggen. Uh, Orgel en piano, jaap stork. Ja, mooi hè. Van Wachtenbeursen. Ik, ik, ik verheug me er echt zo op. Ja, hoe is die opgebouwd? Nou, ik denk, hij gaat. Uh, dan neemt hij een klassiek stuk en dan gaat hij iets over vertellen en dan gaat hij dat vertalen naar een jersey achtige uitvoering. En die, of, die doet hij ook. Ja, ergens, uh, ja volgens mij wel. Dat, dat hebben we tenminste zo afgesproken. <laughs> dus, <laughs> ik hoop dat hij zich daar wel aan houdt. En andersom ja, doet ergens. hij dus uh, uh, Jesse D. stukken, uh, die hij dan weer vertaalt naar een klassieke vorm. Dus het, uh, en, en hij legt alles uit. Dus dat is heel plezierig. Waar komt meneer Stork vandaan? Meneer Stork komt uit Heemstede. Heemstede. En ja. En, uh, is hij een solist of is hij bekend als een... Nou, het, uh, hij, hij, hij schijnt Zit je die in, uh, in, in, in, in orkesten? Nee, nee, volgens mij niet. Okay. Hij is wel vaste organist van de, uh, de kerk in Adenhout. Eh... Uh, en verder ja, doet hij heel veel dingen. Uh, hij is, heeft met een programma samengewerkt met Boudewijn uh, de Groot. Hij heeft een of andere serie gemaakt... Uh, in het kader van het tienjarig sterfdag van Boudewijn Bug. En zo heeft hij heel veel uh, ja, dingen waar hij... Uh, en hij doet ook wel eens bij, bij uh, jazz in de krocht. Want hij is ook een beetje jessie uh, pianist. Dus dat, uh, ja, ik ken hem wel. Ja, nou ja. Ja, we waren erop geattendeerd. En uh, met veel pijn en moeite heb ik hem kunnen traceren. Het is een hele drukke man. Uh, het is een hele drukke man. Ja, maar uh, heel aardig. Op het moment dat je het contact hebt kunnen leggen dan, uh, en weet, uh, als je, je hoeft maar een paar woorden te zeggen. Dan snapt hij wat je bedoelt en wat je wil. En, uh, heeft, hij dit, heeft hij dit voor jullie verzonnen? Of was het jullie plannetje? Nee, nee. Nou ja, meestal, uh, we hebben wel gezegd van wij zijn een klassieke concertserie. Dus mm -hmm. het moet wel een beetje. Uh, maar we hadden van iemand gehoord die, die zei van, hij doet dat. Hè, jazz, hier ja, ja. maakt hij de uh, klassiek van. En andersom, van een klassiek stuk van, van Beethoven, dat kan hij daar dan. Het is virtuoos, denk ik, op de, de vleugel en op de op het orgel, dat hij dat allemaal kan. Dus toen hadden wij gezegd van, nou, uh, kom maar met een voorstel. En dan zegt ik hij... Met dit. En toen kwam hij met dit. En, en ook, uh, van, ja. Soms dan zeggen ze van, nou, kiezen jullie maar een naam, hoe dat moet heten. Het heeft ook niet altijd... is het nee. nodig dat het een naam heeft. Denk ik, ja. Maar we vonden dit wel... wel mooi, van Bach tot Bunstein. Ja, dat geeft het hele brede... Uh, pakket geeft dat aan. Uh, geeft het een keer wat anders, dat er een solist zit? Eens één man? Vaak zijn er meerdere mensen die... Ja, uh, nou, ja, we hebben natuurlijk wel eens meer. Uh, we hebben wel Regina Albrink alleen gehad. En Herman Rauw. Mm -hmm. Dat is dan ook een, uh, een pianist... Op zich vinden we het niet zo'n probleem, hoor. Als er eens iemand alleen zit. Het hoeft niet altijd... Nee, het hoeft ook geen probleem zijn. Maar de, nee. omdat het verschil er is dat je... Uh, tussen een, een, een, een orkest... Ja. Een meerdere mensen, laat ik het zo zeggen. En dan een eenling. Eén persoon. Ja. Nou, wat ik wel denk, dat die ene persoon ook wel een beetje uh, contact moet kunnen leggen met het publiek. Want dat is wel heel belangrijk. Dat vraag nou, dus... ik wel altijd. Of dat de dirigent dat doet. Of degene die de uitvoering ja. verzorgt. Leg uit wat je aan het doen bent aan de mensen. Vertel iets over je instrument. Als je met een harp komt. Of met, met een, nou ja, zoals volgende week hebben we, of volgende maand het percussieduo. En dan denk ik van, he, leg, vertel daar iets over, zodat mensen, dat gaat leven voor de mensen. Ik heb al uh, van een bekende kaarsboer uit Zandvoort gehoord dat dat een heel spektakel wordt. Die ja, dat wordt die een plezier. heel spektakel. Ze waren vorige twee weken terug op zondag bij Podium Witteman. Oh. Dus het, is, het zijn liedjes zo bij twee dames, hoor. Een Be <laughs> <echt>, bekende kaarsboer. <laughs> ja, maar die vindt alles gauw een spektakel, ja, hoor. Toen hij daarover <laughs> begon en dat uitlegde, denk ik, nou, dat is toch wel iets speciaals. Ja, dat is wel heel... Ik wil niet tekort doen aan Jaap Storm. Oh, nee nee nee nee, over... nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee niet, want ik weet zeker dat het een prachtige uitvoering wordt morgen. En uh, volgens Erik Timmermans is het echt een uh, ja, virtuoos. Dus, maar die twee dames, ja, het is zo leuk om te zien. Die daar dan ja, met, ja, met ja, ja. Die, die stokken, uh, ostalten, Goole. rammen op die... die, die, die Welke die, datum was dat? 19 maart is dat. Het ja? is geweldig om het te terug, zien. Ja, dat het zijn nog mooie vrouwen ook, dus uh, wat wil je nog meer? Wordt het nog drukker. <laughs> ja. Ja, maar ja, misschien komt iemand anders daar nog over vertellen, dus over uh, 14 dagen. Ja, ja, over uh, uh, volgende maand, ja, daar zijn we er weer. Op. Even terug naar uh, uh, morgen. Ja. Je zegt, uh, als het een eenling is, dan zou ik toch wel graag zien dat hij wat uitlegt over zijn uh, instrument. En in dit geval is dat zo. Hij gaat het uh, spelen, uitleggen, spelen, uitleggen. Hij gaat in ieder geval, wat hij gaat spelen, daar geeft hij een, een toelichting bij. Dus hij vertelt misschien iets over Beethoven, of wat voor stuk die, de Bussy heeft hij bijvoorbeeld. En dan gaat hij uitleggen op wat voor manier hij dan uh, daarvan uitlegt de busy iets jazzy achterstmaat ja ja ja maar dat is, dat is zijn, zijn zijn specialiteit dat is zijn specialiteit ja, ja zijn kunnen. Ja. ik ga dus, toch even in dat foldertje kijken naar de, naar de. ik zie dat hij ook een oh dat is een improvisatie hij doet dus zijn eigen stuk ook nog hij doet ook eigen stukken, ja. ja. Voor de rest is het de dat, dat heb je wel eens meer, hoor. Dat ze dan een, bijvoorbeeld een stuk van Beethoven nemen. Hè, of van, van uh, Mozart. En dan maken ze daar een, een arrangement van. Of een... Uh, hè, dan <coughs> improviseren ze. En dan komt er wel iets van die muziek aan de orde. En dat is op zich natuurlijk ook wel uh, heel handig. Mm -hmm. Want we zijn uh, nog niet zo lang geleden in aanraking gekomen met de Buma Stemmer. Hè. Ja, dat moet ook, hè. <laughs> en sorry ja dat, dat uh, alles wat ouder is of uh, wat langer dan 70 jaar is overleden daar hoef je niks voor af te dragen maar alles wat daarvoor nog of overleden is of nog leeft dan ga je daar toch voor betalen dus jullie uh, krijgen sinds kort aanslagen van de Bume Stemmen. nou dan kom ik toch weer terug op uh, een van de zinnetjes in jouw uh, folder ja wij willen graag samen met u blijven genieten. Ja, zeker. Ja, want wij we, we roepen al twee jaar. Als de pot leeg is, stoppen we ermee. Zo simpel is het. Ja, maar zo, anders kan het ook niet. En anders kan het ook maar niet. Hoe, hoe zit het met uh, uh, de, de vrienden? Nou, wij hebben een behoorlijk aantal vrienden. Dus uh, ik denk dat wij zo'n 30 vrienden hebben. En daarnaast hebben we denk ik zo'n 30 donateurs. Maar nou, dat is nog steeds te kort. Maar, ja, dat Zeker omdat je nu uh, wordt aangeslagen op. Uh, ja, op, op uh, ja, ja, dat komt toch weer allemaal bij. gaat allemaal weer van het, het budget een, uh, af. Is dat een gedeelte van de toegangsprijs dan? Een... Nou, dat hangt er veel af. Het ligt, uh, hè, wat ik zeg, als ze langer dan 70 jaar uh, overleden zijn, dan, dan hoef je daar maar een heel klein bedrag voor te betalen. En... Uh, als het een bestaande componist is die nog leeft, of de, die, die nog leeft, dan moet je daar dus een bepaalde gaasje van uh, afdragen. Ja. En heeft het ook nog te maken met de grootte van je podium. En het aantal toeschouwers wat erin kan. En het uh, de toegangsbedrag wat er betaald moet worden. Dus ja. Ja, en dat komt omdat er uh, in, in de zaal van de kerk, da daar is geen vergunning voor om muziek te spelen. Zou je dat bijvoorbeeld doen in, in de krocht? waar het dus wel is, dan is dat weer anders. Het is een locatie die speciaal gericht is. Ja, maar je nou. wordt dan afgekocht met een uh, jaarlijks bedrag... van nou, je mag daar uh, mechanische en live muziek uh, ver, ja, te gehoorde brengen. Ja, ja. En dat is, met die kerk, daar, daar zit geen vergunning in. Ja, dat weet ik. Nee, dat dan denk ik, ik niet. Dat zou je dus kunnen uitrekenen. Moeten we ja, wat wat het goedkoopst je, is, dan, ja. dan koop je dat gewoon af. En dan, dan ben je, je gewoon helemaal ja. de ja. hele af. Ja. ja, maar ik ben daar nog niet zo heel erg in thuis. Ik ja. ben me er dus nu pas weer je... gaan verdiepen. Ja. <laughs> ik dacht al, oh, wat komt er nou weer op mijn pad? <laughs> maar goed, het zijn we die onverwachte dingen die, uh, die toch inslaan op, ja. op het werk en op het budget. Ja, nou ja. Het moet toch weer worden. Minder blijft erover. Om, om, uh, kijk, we willen we blijven dat we zeggen van uh, kwaliteit staat bij ons ja. voorop. En we gaan niet terug naar, naar een, een, uh, een of ander koortje. Uh, Wat misschien hartstikke leuk is voor het bejaardentehuis, maar... Dat willen we niet. Ja. We nee, willen nee, gewoon... Die, regels, die Niet voor niets, klassiek concert. En ja. daar staat uh, kwaliteit voor. Ja, en zoals dat we dan in december Daniel Weyenberg hebben. Dat zijn dingen, daar hebben we zoiets van niet. Ja. Daar doen we het voor. Ja, nou, dat, dat, dat vinden dat, we. Dat is het, ja. En, nou, en dat willen dat we ook dat, handhaven. Dat die regels voor maar uh, voor, voor, voor, voor, voor stemmen steken heel raar in elkaar. Want ik weet bijvoorbeeld ook, dat is ook zo'n rare regel. Dat als je een zaal hebt met 49 plekken waar mensen kunnen zitten. Dan is het geen bioscoop. Zijn het 50? Dan is, dan is het al. Oh ja, is ja, ja, ja, ja. ja het, is, het is inderdaad heel ingewikkeld. Ik heb het al ja. een beetje gelezen. Maar we ontkomen er gewoon niet meer aan. En dan ja. denk ik, nou ja, oké, okay, als dat zo is, dan ja, dat, is het zo. Dan, maar goed, uh, die zijn dus op een dusdanig niveau bezig. Dat zelfs de Buma Stemra, denkt, hé, hey, daar is geld te halen. Dan moeten moet <laughs> we geld halen. Ja, al die bestuursleden van nou ja, de Op shop, consens, hoor, klaar. Al die bestuursleden kunnen dat wel gaan uitzoeken. Want, ja, ik, ik ga het wel uitzoeken. Ja, ja, tuurlijk. ja tuurlijk. Daar ben ik, uh, daar hou ik wel van. Ja, Gaal als als penningmeester moet je dat ook in de gaten houden. Precies, Goed. precies. Morgen van uh, Bach tot Bernstein. Jaap Stork, uh, heemstedenaar, wel bekend in Aarhout en ook in Zandvoort. Want ik zie hem in Zandvoort ook wel eens uh, wat doen. Om half drie gaat de kerk open. Absoluut. Vijf eurotjes. Neem je eigen kussentje mee, want oh. de kussentjes zijn zo snel op. Dan moet je nog eerder komen. Uh, nee, nee, nee. De, de mensen zeggen dan, oh, zijn er geen kussentjes meer? En dan zeg ik altijd, neem je eigen kussentje daarmee. Iedereen, Kleine moeite. Iedereen mag zijn eigen kussentje meenemen. Ja, iedereen mag zijn eigen kussentje En vijf euro. Dan. En vijf euro. En dan om drie uur is het uh, Jaap Stoort, Gaan we genieten. Bach tot Bernstein. Ja. Toos, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Jullie Dank ook jou. bedankt.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 Vergeef ik nooit meer Geen dag zonder radio Zoveel gauw van oud Al die mooie songs Waar ik van hou En geen dag zonder radio Die me wakker houdt Out. Oh, then bist got... Je je eerste officiële ding al gedaan. Ja, dat, dat... Het doorknip... was het linkje doorknippen. En waarom moest het linkje doorknippen worden? Om de Kids Adventure Week te openen. De Kids Adventure Week. Ja. Um, dat is een heel programma, daar gaan we straks over hebben. In de Kids Adventure Week is er altijd een burgemeester, een kinderburgemeester. En die heeft het dan voor het zeggen. Uh, hoe ben je ertoe gekomen om... Uh, te denken bij jezelf, ik wil burgemeester worden van Zandvoort. Nou, ik vond, vind het heel erg interessant om te doen en hoe het gaat. En het leek me ook gewoon heel erg leuk om te doen en gezellig. En uh, wat heb je allemaal moeten doen om het te worden? Ik heb eerst een sollicitatiebrief uh, in moeten leveren. En daarna mocht ik op een sollicitatiegesprek komen. En daaruit gingen ze kiezen wie de kinderburgemeester werd. En wie waren er allemaal bij het sollicitatiegesprek? Lana en... En jouw dochter. Oh. Nou, dan heb je al een stevige bij de hand. Benja. Dat is de dochter van Ben. Dus die met z'n tweeën hebben met jou gesproken en andere kandidaten. En toen vonden ze van nou, die Daisy die moet het maar worden. Ja. En waarom moest Daisy het worden? Omdat um, het thema van de Kitchen Week buiten spelen is. En ik wil ook heel graag dat de kinderen meer buiten beginnen uh, spelen. Zodra. Zie je dat bij jezelf in, uh, in je omgeving dat veel van jouw vriendjes en vriendinnen uh, binnen hangen en, en, en met de computer bezig zijn terwijl jij graag naar buiten wil? Ja, met veel vriendinnen zitten dan ook gewoon echt binnen achter de telefoon. En dan, ik soms ook wel, maar ik vind het ook heel leuk om met vriendinnen gewoon buiten te zijn. En dan zeg je tegen ze, kom die dingen weg, we gaan naar buiten. Ja, soms wel, ja. Dus je bent de, de aanjager om buiten te spelen? Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk voor uh, de sollicitatie heel erg goed, hè. Jongeren moeten meer buiten spelen. Ik zie hele grote advertenties tegenwoordig in de krant. En um, is één van jouw thema's en wat ga je eraan dan doen? Nou, um, gewoon dat een paar keer zeggen en hopen dat ze het gaan doen. En het staat ook in sommige kranten dat dat zo is. Ik heb grote artikelen gelezen in het Aams Dagblad, in de Heemstezen en in de Zandvoedskrant. En daar komt dat steeds weer naar voren dat je buiten wil spelen, dat is mooi. Dan moet ik even een stapje maken naar de Kids Adventure Week. Hè? Want daar ben jij dan de burgemeester van. Ga je een aantal van die dingen promoten of ga je ze bezoeken? Ik ga um, elke dag heb ik zelf een activiteit uitgekozen en elke. Bijna elke dag moet ik naar een verplichting toe. Een verplichting? Ja. ja. Die hebben burgemeesters. Die hebben burgemeesters. Ja. Het is echt niet alleen maar leuk hoor. Nee, het is een zware taak. Maar uh, dat zou dus kunnen betekenen dat je ook af en toe extra vrij bent van school dan? Of zover ja, gaat het om. niet? In de vakantie. Alleen in de vakantie. Het is ja. nu vakantie. Hè? Ze is tijdens de Kids Adventure Week is ze burgemeester. Dus... Ja, maar het is niet zo dat ze dan... De rest van het jaar, als ze dat dan is, e af en toe extra van school weg mogen. Ja. Het, <laughs> ja, ja, ja. het is echt tijdens de adventure Week. Ja, je hebt een mooie ketting om, met alle uh, namen staan erop. 1, 2, 3, 4, 3 namen. Jij bent de vierde. Nee, ik ben de zesde. Uh, ja, deze is de zesde kinderburgemeester. Dan mis ik dat een paar namen, of moet je die nog omdraaien? Hier nog. Ah, daar zijn, ah, daar zijn ze, ja, ja. En hier. Uh, en de haringjes die staan naar voren. Dus ik heb net gehoord dat je nu voor Zandvoort bezig bent. En als je hem omdraait zie ik een prachtig wapen. En dan ben je voor de koning bezig. Maar hou maar lekker op Zandvoort voorlopig. Ja. Hey, en verplichte activiteiten. Wat, uh, je hebt vandaag verplicht de opening moeten doen. Ja. Heb je nog meer dingen die je vandaag moet doen? Nou, naar de radio. Dat is, dat, dat is geen verplichting, dat is leuk. En uh, ik moet het Heldenplein openen. Het Helderplein, dat is het plein, Badhuisplein heet ja. dat. En daar zag ik al de raceboot. En daar komen waarschijnlijk alle andere hulpdiensten. Dat klopt. En hoe laat ga je dat openen? Twaalf uur volgens mij. Nou, dan heb je nog net even tijd om hier te zitten. Dus je hebt het hartstikke druk. Heel erg. En dan ben je van de verplichting af? En morgen? Ga je morgen wat doen? Ik ga morgen laser gamen. En ik heb morgen nog geen verplichting. Geen verplichting? Als ja. <laughs> een goed burgemeester heb je zondags ja. vrij. Dan moet je in de duinen wandelen. Want ik zie de echte burgemeester al de zondagmorgen in de duinen wandelen. Dat ga ik met andere activiteiten al doen. Oké. Okay. En dan gaan we de week in. Uh, wat vind je het leukste wat er in de week gebeurt? Ik vind het leukste dat we naar de Duin safari... Dat dat leuk buiten is in de duinen. Ja? Ja. Met een gids door de waterlijn jij ja, hij We zullen zo het programma even uh, ja. doornemen. Want er is natuurlijk ontzettend veel te doen waar jij uh, dan wel verplicht, dan wel vrijwillig aanwezig bent. Uh, weet je wat? Als jij dat programma nou eens doorneemt, dan ga ik er wel wat over vragen. Mm -hmm. Wat gaan we morgen doen? Morgen, wat ik ga doen is uh, de laser battle. De laser battle. En waar is die? Uh, bij Center Centerparks. Bij Center Centerparks. En wat is er nog meer te doen op zondag? Je kan ook een tuinsafari doen. Je kan het Nationale Park ontdekken. Je kan hout hakken. Je kan op een kampvuur koken. Er is een kinderbioscoop. En je gaat vuur maken. En je kan een zandkasteel op het strand bouwen. En je gaat een blind parcours, parcours. En dat is, dat is alleen op de zondag? Dat is inderdaad alleen nog maar op de zondag. Nou, dan gaan we naar de maandag. Wat ga jij doen? Heb je even, Ben? Ik ga naar de Duin safari. En wat kunnen andere mensen doen? Pak er maar een paar leuke dingen uit. Want het is zoveel. En we gaan straks nog wel even met Lana uh, praten over hoe we dat kunnen samenvatten. En dan zal je waarschijnlijk de horen krijgen: kom naar de VVV. Ja. Een anti cursus met je ouders of grootouders. Dat is heel erg leuk. Dat, dat is heel erg leuk. Ja. Echt heel leuk. Dat gaan wij doen hoor. Het is een speurtocht, een chocoladeworkshop. Je kan zo leuk. eigen pizza's maken. Dat kan je zelf versieren. Je kan bij JumpXL eerst een spelletjesmiddag. En je gaat aan de slag met Scratch. Nou, dat is weer een heleboel. Dan gaan we naar dinsdag. Wat ga je dinsdag doen? Verplicht? De workshop. En wat ga je doen omdat je het leuk vindt? Alle twee? Ja, ik ga doen omdat ik het leuk vind vooral om met foto's aan de slag te gaan. Oké, okay, ja. en wat zijn nog meer de hoogtepunten van de dinsdag? Uh, speuren naar sporen. zeilbootjes uh, maken. Een survival jump. Een survival jump en... Uh, ...bowlen en randje. Nou, dan zijn we op de helft van de week. Woensdag ben je eigenlijk smiddags vrij. Hè? Want de school uh, die is normaal woensdagmorgen. Maar je kan nu wel smorgens wat gaan doen. Ja. Ik ga dan volgens mij... ...de 3D street art workshop doen. Dat is wel een heleboel. Wat is dat, Lana? Nou heel vaak in uh, warme oorden op vakantie zie je van die hele mooie street art. Dus dat je, dan lijkt het net alsof er een gat zit. Ja, ja, ja. Nou, en er is dus iemand die daar heel erg goed in is. En die gaat een workshop geven aan kinderen om dat te leren. Dus hoe je dat 3D, 3D tekenen gaat doen. En waar gaat hij dat doen? Op de boulevard. Dat is ah, mooi om mijn hoofd, ja. Dat is heel gaaf. Ik ken dat. Want ja, dan, dan kom je aanlopen en dan lijkt ja, het alsof er ja, een ja, is. klopt. Met een heel small paadje in het midden. Maar dat is alleen maar... Ja, ja. Tekend, drie Dat zijn hele mooie plaatjes, ja. plaatjes van. Wat ga je donderdag doen? Nou, weet je wat ook ja. nog wel leuk is? Wat je woensdagavond ja. gaat doen. Oh, gaan, Woensdagavond ga ik naar de sterrenlezing met de lokale burgemeester Gaan ze samen naar Copernicus. Ja, je en mogen dan ook andere kinderen mee? Ja, ja, ja, alleen wat belangrijk is om even te kijken of op onze website is dus of, of inderdaad het programma op te halen. Want dan voor sommige dingen, nou dit hier kan je dan toevallig gewoon naartoe. Maar sommige dingen moet je even opgeven. Omdat er gewoon een beperkt uh, aantal plekken is. En dat is waarschijnlijk op die woensdagavond ook zo? Nou, dat was voorheen wel bij Copernicus. Maar tegenwoordig, uit mijn hoofd gezegd, uh, hmm. kan je daar uh, naartoe zonder je op te geven. Okay. Maar, uh, maar het blijft We hebben we zoveel activiteiten ja. dat ik het niet bij alles uit mijn hoofd weet. Dus nee. kijk inderdaad even op de website voor de zekerheid. Dat is voor de woensdagavond. En dan hebben we donderdag. Donderdag ga ik de bunker toch doen. Altijd spannend. Ja. Ben je al eens in de duinen bij de bunkers geweest? Ja, ga ik heel vaak met mijn oma naartoe als we in de duinen lopen. Ja, dat is een mooi stuk duin daar. Heel mooi. En dan is het vrijdag? Vrijdag gaan we naar de kinderkrant. Wat is de kinderkrant? Dan uh, is er een journalist aanwezig... en dan moet je een stukje schrijven voor de krant. Dus eigenlijk maken jullie de kinderkrant? Klopt. We hebben in de gewone krant... dus van de Zandvoortse krant komt een, een pagina... speciaal voor de Kids Adventure Week... en die wordt gevuld door de kinderen... die daar wat over willen schrijven. Zijn dat kinderen die de hele week bezig zijn geweest? Die, die hun ervaringen delen in die, en in die krant? Het zal tweeledig worden. We hopen dat er kinderen bij zijn die zeggen... nou, ik heb dat en dat en dat gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een meisje... die komt. Niet uit Zandvoort. En daarvan vinden we het leuk dat zij een stukje schrijft over hoe zij Zandvoort ziet. Dus uh, het zal tweeledig worden. Oké, okay, nou, we zijn zeer benieuwd naar de. En daar is nog plant. ruimte. Dus, en het is wel heel leuk, want uh, Sandra Lissenberg, <kwijnt> zij schrijft ook voor de Zandvoortse Krant. Zij zal dat begeleiden. Dus ook uitleggen waar je op moet letten. Dus uh, ja, heel erg leuk, denk ik. Dan Ben je wel druk? Ben je al moe? Dan ben je wel aan die week denk ik. Dan ben je aan die week. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog uh, zaterdag ook nog. Dan ga ik karten op de boulevard. Dan ik dan ook. Ga, ga ik eerst vlaggen en daarna ga ik zelf karten. Nou, dat Gaat vlag is jouw inhalen. Gaat dat jou vlag doen? is natuurlijk verplicht, hè? Ja. Als burgemeester. Ja. Dan zijn we bij het hele programma rond. Hè. En dan moet je hem dan ook weer officieel inleveren, die mooie ketting. Of mag je uh, nog een stiekem het weekend uh, houden? Die wordt op school opgehaald. Ja, dat doen altijd de, de, de, de echte burgemeester en ik gaan altijd naar de klas. Na zo'n week mm. komen we de amsketen ophalen. En daar mag dan de kinderburgemeester even vertellen hoe ze de week ervaren heeft. De kinderen uit de klas kunnen nog wat vragen stellen. Dat is altijd wel heel erg leuk. De kinderen in de klas weten natuurlijk al dat je het bent. Hè? Heb je al uh, reacties van kinderen, van vriendinnen van je? Ja, die vonden het heel erg leuk. En de meester vond het ook superleuk dat ik het was geworden en dat het echt bij mij paste. Mm -hmm. Zijn ze mm. een beetje jaloers? Weet ik niet. Mm. Nee, ja, dat zijn het echte vriendinnen. Ja. Goed, jij hebt een uh, druk programma. Ik ga even naar Lana toe, want ja? we hebben nog... Maar een paar minuutjes om, het, uh, om het de rest van de highlights uh, erdoor te nemen. Haast niet te doen. Het is zoveel. Ja. Um, nou, wat ik al net zei. Kijk inderdaad even op de website. Uh, daar staat van alles. Op Facebook is een speciaal evenement aangemaakt. Waar ook elke dag weer eventjes updates in worden gegeven. Nou, zoals je kan zien. Mensen thuis kunnen het niet zien. Maar hebben we dit jaar een heel mooi boekje. Dus daar staat ook alles in per dag. En dan nog op alfabetische volgorde nog even uitgelegd. Ehm. Um, en wat voor ons heel erg belangrijk is... het thema is dus echt wat net al aan werd gehaald... buitenspelen. Wij zien onszelf als de speeltuin ja, van... dat heet de metropool. Dus hè, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam... Uh, ja. de Randstad. Um, hier kan je nog echt buiten spelen... met het strand, met de duinen, het circuit. Dus... Um, Vandaar ook heel veel stoere activiteiten. Ook uh, buiten koken. Uh, schommel. Pionieren op het strand. nou dat karten. Uh, die 3D workshop op, het, op straat. Ja, we hebben, we hebben echt, het is echt veel om op te noemen. Nou, het is een, een lijvig boek. Uh, mensen die, kinderen die graag mee willen doen. En ouders die dat willen uh, komen bekijken. Die kunnen een boekje ophalen bij de VVV. Ja. Die is... Net heb ik de eerste inontvangst gekregen. Ja. De burgemeester heeft de eerste inontvangst gekregen. Ja. En uh, die heeft al ingeschreven in diverse activiteiten. Dus je krijgt lekker druk. Mag ik nog kort zeggen wat ik hier ook nog voor me heb liggen? Uh, heel veel dingen zijn sowieso gratis. Maar dit kan je oh ja. sowieso... Bij de VV kan je een ontdekte duinenbingo ophalen. Dat is een bingo met allerlei dingen. Nou, je staat op een blaadje, een boomstam, een hert, hertenpoep, bunker. Zo dus moet je in de duinen. Uh, dus je moet echt op pad om deze dingen te zoeken. Daarnaast hebben we een speuren door de sloppy speurtocht. is dus een, een, een, een speurtocht door Oud Zandvoort. En, ja, en dit is eigenlijk wel mijn allergrootste trots. En daar heeft deze net het allereerste exemplaar van gekregen... Wij hebben een speciaal Zandvoort aan Zee sticker en kleurboek ontwikkeld. Die is deze week dan voor het eerst. Maar die blijft gewoon nog geldig. Met in allemaal platen. Maar het is een soort van vakantiedoeboek Maar ook heel belangrijk. Er kunnen stickers worden verzameld. En dat kan weer bij allerlei uh, adressen in Zandvoort. Dus bij horeca, bij winkels. Als je daar dan wat koopt of wat eet of wat drinkt. Dan kan je ook stickers verzamelen. Eigenlijk een beetje zoals de Albert Heijn. Dat uh, met zijn sticker panini plaatjes doet. Ehm. Um, dat is het VVV stickerboek. Nou, we noemen het liever het Zandvoort aan Zee stickerboek. Want we vinden het helemaal niet spannend dat het van ons afkomt. We vinden het veel belangrijker dat al die kinderen daar lekker Zandvoort mee leren kennen. Nee, Het is een, een prachtig kleurboek waar uh, heel uh, rijkelijk in gekleurd moet worden. Ja. Het is niet, uh, niet de simpelste, zie ik. En uh, mocht je ergens zijn, dan kan je daar een sticker krijgen. Kan je er mooi op plakken. Ja. Ben je al begonnen? Nou, ik heb het pas net in ontvangst gekregen, ja. maar ik ga straks naar Bigs 10 en daar kan je ook stickers halen. En daar ga ik dan de eerste stickers halen. Ja. Leuk. Hey, ik wens jou heel veel plezier. En succes in de komende week. En uh, ik zie dat je zus er ook is. Ja. En wordt dat de volgende kinderburgemeester is over een jaar of uh, vier, vijf? Weet ik niet. Weet je nog ik hoop niet? Het wel. <laughs> nou, we gaan het zien. Daisy en Lana, ontzettend bedankt voor de tijd. Jullie en bedankt. Zeker veel plezier vandaag op het uh, veiligheidsplein. Dank je wel. Zeker. I'm you